Met, met nu, nu. CFM Lunch. Zo, en zo werd het er vier over één. Welkom terug bij de speciale Sinterklaas uitzending van CFM. Hebben we er nog een beetje zin in, mannen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, U, ja, uh, Alleen, uh, ja, de pepernoten zijn op. Nou, nou, nou. No. No, no. mag je nog Maak even je bril door, uit, maar even, hoor. even schoon dan. Maak je bril maar even schoon. Zit nog genoeg in. Ja, niet niet bij slinger ja, geweest, zeker. Ja, bril. ja wij zitten dus met z'n drinkjes in de stuur. Bij slinger? De slinger, de ja. slingeroptiek bedoel je? Ja. De specialist van dat bedoel ik. Nee, dat ben ik niet. Dan mee. had je beter gezien. Ja. Morgen. Ja. Ja. Nee. Goed, uh, luisteraars en kijkers. Welkom terug bij het tweede uur van deze zeer speciale ZFM Sinterklaas-uitzending. Rond de klok van kwart over één gaan we weer schakelen met onze Radio Piet. En momenteel is het de hele Sinterklaas met zijn hele gevolg aangekomen bij de burgemeester. En de burgemeester heeft hem welkom geheten. Dat hebben we aan het eind van het eerste uur al even live mee kunnen nemen dankzij de Radio Piet. Ja, en de Pieter Bent hebben we ook gehoord. En de Pieter Bent hebben we ook gehoord. En uh, dan gaan ze dus om kwart over één gaan we eens even vragen hoe dat allemaal verlopen is aan onze Radio Piet. Dus dan gaan we weer live schakelen met het centrum van Zandvoort. Daartussen Willem, nogmaals hartelijk welkom. Ja, jij, jij was voor ons gisteren in Meppel aanwezig. Ja, klopt. En wij gaan tussen de muziek door en het schakelen met de radiopiet... gaan wij eens even weer verder praten over wat er gisteren allemaal in Meppel is gebeurd. Oh, maar het was niet niks, hè? Nee, het, was, het was zeker niet niks. Het was nee, niet dit niks. Was, ik, heb, ik heb het al ik zou vertellen, Ik heb een hoop Sinterklaas in toch gezien, maar deze sloeg toch werkelijk wel uh, alles. Ja. Ja. Twee boten, mist, vuur, mist. regen, sleutelzoek... Paniek, paniek, ook Ja, paniek, paniek, paniek ook. Paniek. De paniek, Piet. Maar gelukkig was jij achter de schermen druk. Dus het is allemaal, allemaal wel goed gegaan verder. Eigenlijk he? heeft niemand gezien dat ik achter de schermen bezig nee. was. Nee, hè? Nee. Dat, is, nee. dat is toch knap? Want dat is ook de bedoeling. Dat moest ook van Sinterklaas, toch? Hij je was achter de schermen. Ja, dus ik zat niet achter zien. de schermen. Ja, en ja, ja. als ik wel werd, zei ze Sinterklaas. Dan keek hij om ze heen en dan zei hij van... Wie is die? En dan komt die letterloze mompelaar. Ik vind het zo'n mooi woord. Ja. Hoe komt die erbij? Letterlo letterloze mompelaar, want hij hoorde wel wat, maar wist niet waar het vandaan kwam. Dat, dat is leuk voor wordfeut. Of hebben we niet zoveel letters? Hey, we hebben niet zoveel letters voor wordfeut, hè? Nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. Goed, uh, lekker muziekje. We gaan even muziek draaien. Doe we. Nou, Nou, is lekker muziekje. Zo, wat een Boe. Go fast! Oh, Dat so heb je erlinder, zeg. Wat zeg je nou? Oh, allemaal slechter, die ook erbij. Nee. Waar? Ja, jawel. Slechterik bestaan niet. Fijn om slechter te zijn. Nou, uh, het is nou, fijn. Stout, om... stout stoud, Stout, stout. Dat vind ik leuker. Ja, een ja, Beetje stout mag wel. Beetje stouts. Nou, stouts. Sinterklaas en Gisteren in Meppel hadden het over de roer. Weet je wat hij toen zei? Ja, die, hebben, is, ze die hebben ze he? niet meer. Dat, dat doen we he? tegenwoordig niet nee, meer. Nee, dat zeg. doen we niet meer dan. Nee. Dat was, toen, wij toen, wij, toen, wij, toen wij nog heel klein waren, toen was hij er nog wel. En we verdienden het ook gewoon. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee jij niet natuurlijk, hè? Nee, we verdienden het niet. Nee. nee, nou, ik wel hoor. Maar goed, dus ik zit net te rekenen, uh, luisteraars. Uh, jij had het over 61 pieten in, uh, in Meppel. Maar, die ene, wie is dat? Welke piet is er niet? Nou ja, de, de, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar ga ik zo even overbellen, uh, want hij schijnt... Uh... De weg kwijt te zijn of zo? Ja, maar nou was het een hele... Eigenlijk is dat de wazige Piet. Hij is altijd de weg kwijt. Het zou het de wazige Piet zijn? Het was de wazige Piet, ja. ja maar dat is nog sneu als hij die, er die, die, die, die, die niet bij is. Nou, het laatste wat ik heb gezien, toen ik dus van de boot afstapte... Ja. Toen zag ik hem de kade aflopen in Meppel... Ja. met aan beide kanten van hem een wit wief. O jee. Dus, ja... Ja, ja, ja, dat was die mist natuurlijk op de boot. En een beetje mist in Meppel ook nog. dus. Ja, het bleef gewoon een beetje misten. Maar uh, niet zo erg dat we, dat we elkaar niet konden zien. Dat, uh, maar je merkt inderdaad wel dat er toch wel een een of andere witwief in Meppel rondhing. Oké. Okay. Ja. Maar goed, die ene. Hoe heet ho die Piet? Die ene Piet? De Wazige Piet. Wazige Piet. Misschien dat we tijdens deze live-uitzending nog kunnen melden... waar de Wazige Piet uitkomt. Even voor de, voor de duidelijkheid. Hè, dat we hebben absoluut geen verkeerde berichten, uh, berichten geven. Het is niet de Wazige Piet Paulusma. Hè? Nee, nee. nee, Dat is de weer meneer van het Sinterklaasweer. Dat is het Sinterklaasweer, de weermeer, De weermeneer. Weer ja. Goed. Weermeneer. Uh, ja. We gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we weer schakelen. Ja, met dat radio is een goed Piet. plan. Doe ja. Radio Piet, we komen eraan hoor. Ik durf niet meer. Weet eerst even door. het dak op Daggeplannen heb je daarvoor nodig, hè? Je dag op te je durft het wel. Pak mijn hand. Hé, hey, hé, hey, je mag niet helpen. Dit is een klimexamen. Klusje je bent er bijna. Bijna. Oh, het is toch maar een klein stukje. Ah. Klus, je oh. hebt het gehaald. Gelukkig. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Je dakdiploma of niet? Uh, ja, maar ik ben ervoor gezakt. Ja? ja, echt waar, hè? Hoogtevrees. Ja, dat dacht ik al. Ja. ja echt. Dit uh, was uh, boven Pellers geweest. Best wel hoog, hoor. Nee, maar ik wilde best wel een keertje kijken. Ja, uh, dat is best hoog. Ja. Zo. Maar niet met, dit, met deze wind, hoor. Dat mag niet. Niet. Waait veel taart, joh. Veel taart. Dus we gaan straks ja, naar de maar... uitstelling niet even kijken. Dan ja. woeien je er zo af, Ja, dan woeien je er zo af. Gaan we gaan weer eens even in het uh, centrum bekijken. We nemen contact op met Radio Piet. Hallo Rob en, Jan. en Willem. hallo Jan. En Willem. En Willem. En Willem. En Willem. En Willem. Hey. Hey. Hey. Willem is er ook. Goed, hoe, ga, hoe gaat het allemaal? Ja, het gaat heel goed. We zijn net door de Grote Krocht oh. heen. En we lopen nu weer even terug richting het Raadhuisplein. Zijn jullie de weg kwijt ofzo? En dan gaan we langzaam richting de Oude halt weer. Maar zijn jullie de weg kwijt omdat je weer terug gaat naar het Raadhuisplein? Nou, we moesten even een rondje lopen door de Grote Krocht. Ja, even en we een gaan nu weer lekker naar de oude hout. Hé, hey, ga je een patatje eten, of niet? Nou, dat weet ik niet of we daar patat gaan eten. Hallo, Hallo alles goed hier? Nou, we hebben ze voor drukte? Wie is dat? Dat is dat Zwarte Piet. Oh, dat dus is... De, de, de... Filmpiet. Hé, hey, de Filmpiet. Oh, is dat is Piet? Van dat Piet. Ja, we zijn dus al, luisteraars, alleen, niet alleen voor de radio bezig, maar we, we hebben ook een Filmpiet. Uh, is jij ja. aan het filmen? Ja, Video Piet die is natuurlijk goed aan het filmen. En uh, momenteel loopt hij mij uh, even rustig te filmen. Oh, wat leuk! Terwijl terug teruglopen richting de, de Haltestraat. Oh, en dan kunnen we dat straks allemaal op CFM televisie kijken, zeker? Ja, dat kunnen we weer allemaal op CFM televisie kijken. Wat leuk! Oh, ben... We moeten doorlopen. Oké. Okay. Want anders worden de mensen van het verkeer boos. Oh jee, dat moet niet. Dat moet niet. Nee, dat moet inderdaad niet. Oké, okay, dus uh, nou, de, de, goed. Jij loopt dus door, maar in ieder geval de burgemeester heeft de Sinterklaas welkom geheten. Jullie gaan nu naar de ja. korf. Wat gaat er in die korverhalen allemaal gebeuren dan? Nou, in de korverhalen gaan we allemaal leuke spelletjes. Oké. Okay. En uh, waaronder dakklimmen, pakjes oh, gooien, pakjes gooien. Niks voor die, Willem. Niks, niks voor Willem. Ik heb Pakjes gooien is leuk hoor. Pakjes gooien is leuk. Pakjes gooien, pakjes gooien pakjes ja. gooi, pakjes ja. Gooi ja. is leuk. Ja. Goed. Nou, uh, hoe laat uh, ben je daar ongeveer, denk je? Uh, wij zijn daar denk ik tegen een uurtje of drie oh. of vier. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Oh, Nou, dat geeft niet hoor. Dat is die warre gepiet. Dat is hem, uh, Die, die, die, die radiopiet is ook de warre gepiet. De warre gepiet. Dat was ja. hem. oké. Okay. Ook weer opgelost. Ja, uh, oh, gelukkig. Oh. Ook weer opgelost. snel, hè? Ja. Goed. Maar dan loopt hier ook een paniekpiet rond. En ja, die uh, loopt er helemaal uit. Paniak, paniek, paniek. <laughs> Nou, we hebben er ook één in de studio zitten, hoor. Jongen, jongen, wat een paniek. Ja, ik hoorde het net al een beetje. Goed. Nou, ik zou zeggen, volg dus doet. Radio Piet. Eh, Warrege piet. Eh, Radio Piet. Warrege Piet. Warrege Twee, twee, twee Piet in één. Twee Piet in één. En dan komen we om kwart voor twee nog even bij je terug, oké? Okay? Dat is helemaal goed. Tot straks. Hey, hey, nou, wij duiken de keuken oh, We duiken in. We duiken de keuken in met de keukenfiets. Zij gins komt de stoomboot. Oh ja, dus mogen jullie allemaal meedoen. Met zwaaien en springen en toeteren. Ja! Yeah! Zie, komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Broek. ja nee. oh. Oh, ik ben, Dat mag je niet zeggen, hè? Nee, maar ik, ik, hoor, ik hoor het wel. Jij kunt je schoen wel zetten, maar er komt niks in. Nee, hè? Nee. Ga niet, uh, niet, niet. Nee. niet komen niet. Nee, ga niet komen, niet. Nee. Ja, wat gaan we doen, heren? Wat gaan we doen? We, ga, ja, we krijgen straks natuurlijk ook nog even het Sinterklaasgedicht, hè? Ja, we dat, ja, we dat ja, niet ja, vergeten, ja, ja. Dus, en we gaan uh, straks uh, uh, weer, uh, kwart voor twee, nog weer schakelen met de Radio dat, dat is wel, Willem, dat is wel goed dat we dat even opgelost hebben, hè? is er 61 zwarte Pieten, nu 60. Want die, die, die, die, die ene Piet, de warre Piet. De warre Piet die zoek was. Ja. Het is dezelfde als de Radio Piet. Ja, ik dacht eerst dat hij dat zich verkleed had. Dat hij zich had om, uh, omgekleed tot Diva Piet. Ja. Maar dat is toch weer iemand anders. Ik heb nog geen foto gezien trouwens. Nee, hè? waar blijven die foto's? Ja, waar blijven die foto's? Ja, inderdaad. Die Diva-foto's, diva -foto's. Dieve Piet wil ik wel even zien. Diva Piet. Diva Piet. Diva -piet. Diva -piet. Goed, ja. Uh, nou, oké. Okay. Uh, nou, Sinterklaas is dan veilig in Zandvoort aangekomen. Vanmiddag had het grote feest in de Korverhal. Ja. Kan je daar nog kaartjes voor krijgen, denk je? Ik denk... Uh, nee, het volgens mij, mij niet. niet. Volgens jou nee. niet, hè? Het was nee. wel heel snel uitverkocht. Ja, het ging heel Oost, snel, dit nee. ja, ja, heel wel. rap. Maar ja, kijk, moet, je moet ook even kijken wie er komt natuurlijk, hè. Ik bedoel, het is Sinterklaas die er komt, hè. Dus, ja, ja, dat is ja, hetzelfde als... Uh, uh, ja. Willem ja. Bruijs. Ja, als Willem Bruijs uh, ja, op de ja. radio is, dan luistert ook iedereen altijd. Men ja. denkt van wel, ja. <laughs> <laughs> maar goed, op een gegeven moment, uh, nog even, nog even, ja, even, ja. even, even terug naar, naar gisteren. Op een gegeven moment, die sleutels waren weer terug. Uh, die, die huispiet die kreeg die steen, weet je wel. Want die dacht ook in eerste instantie: wat word ik nou met een steen? Ja, maar, goed, maar waarom dat... had hij die steen gekregen? Omdat hij het vuur had gedoopt ja, in die kerk. Ja, hè? Ja, in ja, die toren. Toch knap. Ja. Anders meppel, nu zonder toren gezet. Ja, nou, dat wil je toch niet op je ge geweten nee, hebben? Nee, nee dat je nee, niet je nee, nee, nee. En het ergste, die twee, die twee die dat gedaan hebben... die het dus aan hebben gestoken... ja uh, want de zon heeft wel even geschenen... want ze zijn met de noorderzon vertrokken. Noorderzon? De noorderzon. Maar, maar ze op... weten niet welke richting. Oh, nee. Nee, maar dan zou, dan zou ik op 59 Pieter uitkomen. Dan lopen ze er toch tussen. Dan lopen ze er toch tussen. Ja, ja. maar ja, ja, herken jij ze uit die groep? Ik niet, hoor. Nee, nee. nee. nee. Maar goed, op een gegeven moment die sleutels waren we terug... En het was allemaal Pijs en vrees, zeggen ze dan, hè? daar in de Meppel. In Drenthe. In ja, Drenthe. En, ja, In oost -Drenthe. En uh, nou, ze konden eindelijk uh, dat bietenhuis dat in. Ja. Hè? Want daar, daar moest het natuurlijk allemaal gebeuren. En dat hadden ze wel heel netjes achtergelaten. Ja, want ze moesten de ring van Sinterklaas hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja je hebt het gezien, dan hebben ze hem alweer kwijt hier. Het is wel een... Gisteren zoek, en ja. nou weer zoek. Ik mag, gelukkig ik mag, mag het niet zeggen. En oké, okay, ik krijg er wel niks meer in mijn schoen. Dat, dat geeft verder niet meer. Vol, ja, nou, jij krijgt wel wat in je schoen. Ja, nou. toch wel? Ja, dat weet ik zeker. Wat wilde je zeggen? Dan? Nou, een, een beetje een slordig. Durf slodder. je te uh, zeggen? Nou, eigenlijk niet, maar het nee, ja, wel he? heel zachtje. Ik vond het toch wel een beetje een slordig van de Sint. Uh. Slordig, ja. He, maar ja. Moet wel, ja. Maar, heb ik ook gezegd tegen hem, en toen zeg ik tegen mij... van nee, uh, Willem Bruijs, de, de ring is gemaakt door de juwelier... en de juwelier zou hem in het Pieterhuis leren. Ja, maar is, is, een, is een zwarte Piet inderdaad daar niet verantwoordelijk voor dan? Voor de veiligheid van de ring? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel, wel maar Piet is dat. Maar de ring is zo bijzonder dat de juwelier heeft gedacht van... ik geef hem zelf af. Ja. ja, dat is slim. Dat, dat is heel slim. slim. Ja, dat is heel slim. Ja. En uh, nou ja, toen Sinterklaas uiteindelijk uh, die ring wou ophalen in het Pieterhuis... bleek het hele huis overhoop gehaald ja. te zijn. Alles Wat lag op de een kop. een rotzooi zeg. Ja. En toen ze daar achterkwamen... want ik heb nog even naar binnen gekeken... toen werd ik weggehaald. Ja, daar, ja, toen, ja, toen, kwam ik... De, toen kwam daar namelijk de plaatselijke veldwachter... op een varken en een pijl en een boog. Die kwam eraan. Ja, nee, dat moet en die liggen. alles afgezet met lint, dus ja. ik mocht er niet meer bij. Nee, dus hoe het afgelopen is, ik denk wel goed, wat erin is. Er weer. Wat ik wel weet, is dat de stofzuiger zoek was. De stofzuiger was zoek. Maar er waren helemaal Pieter waren ook blij dat het een rotzootje was, want dan konden ze gewoon lekker nog een kussengevecht doen. Dat ja, is wel zo. Ja, ja. Ja, maar maar de stofzuiger was ook zoek. Daar mocht ik dus niet bij zijn. Nee, nee, nee. nee. Maar dat hoeft ook niet, want dan had ik dus eigenlijk uit de kast moeten komen, achter het scherm weg. Ja. En ja, dat, dat deed ik nee, ook nee, niet. Nee, als je nee, eindelijk nee. uit de kast gekomen. Eigenlijk ja, ben ja. ik uit de kast gekomen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, goed, toen ben je weggestuurd door Bronsnoer. Ja, ja. op zo'n ja. varken met zijn ja. pijlen boven. Ja, dan mocht je er niet bij zijn. Nee. Nou, maar ja, heel goed. spannend. Ja, en daarna ben ik, uh, ben ik uh, ja, toch weer richting. Uh... Ja, want anders was je nooit op tijd hier geweest. Nee joh, nee, joh, dat is een rit geweest. Hou op. Ja. Poeh, over de steppen van Drenthe. Nou, als je daar een keer rijdt, dan ja. denk je denkt, je komt nooit meer thuis. Denk. Nee. Maar, maar het is je gelukt. Het is je gelukt. Het is me gelukt. gelukt. gelukt. Oké, okay. we gaan weer lekker naar de muziek. Ja, ik vind het wel een cool verhaal. Wel, yeah. ja, cool, koele cool. piet dan cool. maar, hè? Koele cool. cool, cool, cool, oh, piet, koele cool, piet. Cool, hey. We zingen en we springen. De speciale Sinterklaas-uitzending van uh, CFM. Ja, hebben we hebben even wat, uh, wat ander nieuws. Even Een beetje ja, treurig nieuws eigenlijk. We krijgen juist het uh, bericht binnen dat een gast bij uh, Tussen Eppenvloed. Tussen dat de restaurant uh, onwel is geworden en het ziet er niet goed uit. Dus. Ach, ups. Oeps. Dit is met een rondje cu culinair standvoort. Ja, ja, klopt. Dat is ja. ook een volle gang. Ja, klopt. Dus. Goed. Ja, uh, uh, we pakken uh, de draad weer op. Ja, zo is het. We gaan uh, naar het uh, gedicht. Ja. Het, Sinterklaasgedicht. het Sinterklaasgedicht. Het officiële Sinterklaasgedicht. Ja. Dat was er een hele jaar op te wachten. Laat me horen. Sinterklaas. Hij is weer in het land. Hij wordt in de winkels... de beste klant. Het grote boek... inmiddels vol geschreven. Met cadeautjes... die op verlanglijstjes waren geschreven. Nu... Natuurlijk weer op bezoek. Gezellig met een grote koek. Zijn zwarte pieten strooien pepernoten. En lopen ondertussen ook weer over onze dakgoten. In de schoen vaak een chocoladeletter. En op 5 december natuurlijk een amandelletter. Snoepgoed hoort er uiteraard weer bij. En op vele basisscholen vaak ook een Sinterklaaspartij. De Sint is alweer jarig op 5 december. Van zijn pieten krijgt hij als cadeau een nieuwe jaarkalender. Het feest is nog lang niet voorbij. En ook Sinterklaas neemt wat van de lekkernij. Ga, ga dus maar fijn Sinterklaas vieren met veel, heel veel cadeaus om van te gieren. Ik, ik... Ik val helemaal stil. Heel ja, mooi, hè? Mooi, hè? Mooi. Het Sinterklaasgedicht oh. bij ZFM. Dankjewel, Albert zo Jan, zo Jan, daarvoor. Zo mooi. Oh, wat gaan we doen? Weet je nog wat van uh, Radio Piet? Heeft hij nog wat laten weten? Ze zijn nu zijn richting uh, oude, oude, oude, bu halt. oude bushalte, Oude nee, bushalte. Nee, Oude, oude, oude halte. Daar, oh. zit namelijk, daar zit namelijk uh, de kwekkerboomgigant. De wie? Kwekkerboomgigant. Wat is een kwekkerboomgigant? Is bitter dat oh, oh, bitterballen ballen? Met mosterd? Mosterd! Oh, nou. Zou je Jij je bent de jaar hè? naar he? Ik ben de jaar. Ik heb de een jaar je jaar hebt je Sinterklaas eigenlijk al wel in de gehad. Ja. Ja. Ja. De mensen van de oude halt die zeiden van we leggen het in je schoen. Nou, toen had ik in één keer 52 roketten in mijn schoen. Nou, dat weet ik niet. Nou, is nee, 32 roketten in je schoen, dat past niet. Nou, ze hebben het voor elkaar gekregen. Ja, maar dit is, is gewoon een Want je hebt echt, je hebt echt ja. al een cadeautje gehad. Ik heb het cadeautje al gehad. Ik heb een, een jaar lang. He, bij bij Anytime de oude halt, heb ik de prijs gewonnen 52 kroketten Zo. die mag ik dus <laughs> iedere week maak ik er eentje gratis ophalen en, uh, mooi dat het geen schrikkeljaar is dan ja dat, dat wel maar goed ik, ik moest toen een gedichtje opschrijven ik heb toen een, in Sinterklaasruim heb ik dat gedaan ja maar, wat gedichtje was heel kort gedichtje zeker ja heel kort. dat ging, dat ging van je vroeg een gitaar en een googelspel. wat denk je wel ik ben Sint niet Piet nou ik ben helemaal ja. stil. Geweldig. Ach, geweldig, mooi. Goed. Hey, zullen we weer even een plaatje gaan doen? Gaan we doen? Oh, dat is wel heel ruig, hè? Ho horen jullie dat? Ja. Ja. Springen we mee, hoor? Doe ja. mij. We gaan springen. ik doe mij. Toen kwamte zijn band Hij moest toen gaan lopen Met het fiets aan zijn hand Hij kwam in een dorpje En zei tegen de spit. Ik geloof dat er in mijn aderwalt Een pendeltje zit Ik geloof dat En een hey, dat mag meegedaan worden hoor Hop, hop, hop ja ja, geweldig, hè? Jo, jongen, wat de herrie zegt. Ongelofelijk. Hebben we het een beetje overleefd, of niet? Uh, amper. Amper. Maar amper. Jongens, jongens, jongens, jongens even. even. Ja, het duurt ja, nog he? even voordat we pakjesavond hebben. Ja, dat is... Ja, dat zeker. Het duurt nog eventjes, hoor. Ja, maar, maar we, we, maken, we zitten nu wel heel blij dat hij er al is. Maar het wordt wel spannend. Heb, heb jij je verlanglijst al klaar? Ja. ja. Ja? Rob ook al? Uh, ja. Oké. Okay. En? en, en? en? En laat ik het zo zeggen, het is in boekvorm uitgekomen. In boekvorm? Ja, één papiertje was niet genoeg. Nee, maar, maar God, bij Sinterklaas kan je natuurlijk niet een boek vol cadeaus geven. Dat wil niet. Ik weet, ik krijg uh, rond december ik krijg allemaal boekjes met dat soort cadeaus. Dus ja. Uh... En, uh, en Rob, heb jij, wat heb jij op je verlanglijstje? Nee, staan? dat ga ik niet uh, zeggen niet. Ga je niet zeggen niet? Nee, nee dat is tussen jou en Sinterklaas. Ja, dat snap precies. Ik, ja. Dat bedoel ik. Maar, maar is die van vorig jaar weer kapot dan? Ja. <laughs> <laughs> Hoe vind jij dat nou? Nou ja, ik werk bij die Technische serviceafdeling, ja, Dus ja, ja, ik denk: ja, ja. hé, hey, een ding van Rob. Ik denk: oh, die is een stuk. Een ding van Rob. Ja. ja. ja dan heb je. Gek. Nee, jongens. Wat, wat, wat, wat wil jij graag van Sinterklaas hebben? Ik heb uh, gevraagd: ja, dat is weer nieuw. Hè. Vroeger had je Furbies. Hoe? Ho, ho. Fur, Furbies had je. En je had Barbie Poppen, je had Kens. Je had ook Action Mans en zo. Ja, en Superman. En dit jaar is weer nieuw: dat is een Loco canari vantje Ik heb er eentje gevraagd. Een Loco canari vantje Een Loco canari vantje Ja. Kan je dat wel spelen? Ik heb werkelijk geen idee. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. Ken keer dat? Nee, helemaal niet. Kan je nog één keer zeggen wat je hebt gevraagd? Local Canariefandje. Zoals bij, on bij ons ons een local Canariefandje. Oh. Okay. Uh, ja, nou, nou begrijp ik hem Nou niet. ja, een beetje rare jongen. Die ja. Allemaal een beetje raar. Zijn. Nou ja, het gaat allemaal goed. Hier in de studio. hier aan de tolweg. Straks nog contact met de Radio Piet. Ja, kwart voor twee. Kwart voor twee. Gaan we weer bellen. Het is voor Sinterklaas trouwens dat de temperatuur hier meevalt, hè? Ja. Het verschil met Spanje is niet zo groot. Nou, oh, uh, En wat is het verschil? Volgens mij is het 21 graden toch in Spanje? In Spanje is het 21 graden. 1 graadje of 15? Nou, oh, 6 graden. Nou, dat verschilt helemaal niet hey, zoveel. Hey, Willem, nee. Willem, jij zat net even op, je zo'n zo mobiele telefoon te kijken, dus, ja. uh, heb je nog reacties van? Luisteraar. Ik krijg een heleboel reacties. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, reacties uit de uh, yeah, City of All Angels. De wie? City of All Angels, Wilnis... Wilnis? Ja, Wilnis niet. Wilnis, wie kent Wilnis niet? Nee, ja. hey, want daar... Uh, Sinterklaas, die, die, die kent dat ook natuurlijk Wilnis. En daar zitten ze dus ook te luisteren. Ja, oh. Leuk. En, en uh, ja, wij worden nou lettend in de gaten gehouden... misschien kunnen we even zwaaien naar Wilnis. Ja, Wilnis! Ja, ja. Hey, Wilnis! Hey, <laughs> nou, daar zit een uh, uh, Niek bijvoorbeeld, uh, die zit te luisteren. En, uh, Leuk. Die vindt het helemaal geweldig. Hoe is het met Niek? Ja, Niek is hartstikke goed. Leuk. Ja, het is een, uh, ik voorspel, dat wordt ook een radioman, dat weet ik zeker. Die gaat later op de radio werken. Oké. Okay. Het is ja. geen paniek. Paniek! Nee, nee, nee. Dat is een andere Niek. Deze Niek is rustig. Het is paniek. Ja, we ja, hebben de... hier zantwoord ook een Nick maar die is wel, die was wel nerveus nerv nerv nerv nerv vanmorgen. Die Niek. Ja, dus ja ik ja, ja, ja, bedoel B, B. Niek, hè? B, ja, burgemeester, Niek. Burgemeester, Niek. burgemeester Niek. B. Niek. Ja. B Niek. Ja. Maar goed, Niek uit Wilnis. Niek. Niek uit Wilnis. Ja, Dit die, die zit al over. te luisteren vanaf, uh, vanaf, uh, vanaf 12 uur, zeg maar. Ah, wat goed. Ja. Dus, heb je verder nog uh, reacties gekregen? Uit het buitenland misschien? Ja, uh, Guatemala. Oh. oh, maar die was gekeerd <laughs> verbonden. <laughs> okay. Goed, nou, die, uh, die slaan we dan over. Maar ja. uh, verder nog reacties? Of luisteraars? Dus, uh, nou ja, Facebook... is wordt overspot door, door, door, door uh, Facebook en Noosboek uh, en ja. Eerboek. En en en, uh, ja. ja, de reacties zijn leuk. Gebeld. Een heleboel luisteraars hebben wij. En, uh, dus, dus niet alleen de kinderen in Zandvoort luisteren... maar ook he, al, al, verderop in Nederland. Alleen verderop in Nederland ook. Ja. Oh, en wij op ja. een gegeven moment Canada luistert, Amerika luistert... Zwitserland luistert. Zo. Ja, en, uh, zo. ja. internationaal. Ja. Ja. En we zijn niet alleen met Facebook bezig... maar ook met het grote boek...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 is Dan ligt het op schoud. Hij bladert erin met een frons Er staat een groot kruis op Het is mooi donkerrood Het gaat helemaal over ons zo alles erin staan Dus ook van die keer Dat ik belletje trok Bij die oude meneer Mijn drift bij je Het geplas in mijn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 Snachts met zijn knechten op stap en ik vikte het boek even mee. Gewoon vijf minuutjes, alleen voor de grap. Wat is dat een spannend idee? Ik streef de vlug al mijn katten qua weg en schrijf bij mijn naam wat een engeltje zegt. Dit kind verdient extra cadeautjes en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 Ik ben wel benieuwd. Heel veel. Heel veel hè? Heel veel. Een heel groot boek ook hè. Heel, een heel hoofdstuk aan Willem gewijd hè? Ja. Ja, ja. ja, Willem ja, nee, Willem klopt. ja, ja. en Ja. maar dat, heeft hij, dat hoofdstuk heeft hij genoemd De zwarte bladzijden. Ik heb geen idee waarom. Maar hey. nee, ze, nee. ze zijn gewoon wit. Ze zijn gewoon wit. zijn gewoon wit hè? Ja. ja. Je bent vandaag ook spierwit trouwens hè? Ja, nee, maar dat is gewoon van de moeder van meppelgist, joh. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, je moet vanavond even rustig aan doen. Ik heb gisteren aan ben ik in mijn dagboek gaan zitten. Ik heb geen lief dagboek en de tweede zin ik kwam er niet uit. Het was gewoon te veel. Ja, nee, dus vanavond gewoon je schoen zetten, lekker op tijd naar bed. hè? ben je morgen weer fix. Als je die volgorde gewoon aanhouden, komt het wel goed, ja. <lacht> Heel goed. wil je schoen zetten. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Niet vergeten. Nee, doen we. Goed. Nou, ja, ja. zullen we eens even kijken of we... Nee, we hebben nog geen, nog geen verbinding volgens mij. Hallo, ik hoor hem wel, maar... Break one nine. Ja, ja, daar is hij, daar is hij. Horen jullie mij? Ja, ja. hey, Radio Pits. Ja, we hey we zijn momenteel op de trek richting de Corversport. Ja, voordat je verder gaat praten, waar, waar blijft die foto van Diva-Piet? Ja, de foto van Diva-Piet komt zo. Ja, we, we, we willen wel even weten hoe die, hoe die Piet eruit ziet. Ja, het ja, Ook voor de kijkers. Ja, ja. Ook voor de kijkers, ja. Maar goed, wat, uh, Corverhal. Uh, groot feest in de Corverhal. Ja, een heel groot feest in de Korver. Wat gaan jullie allemaal doen vanmiddag? Wat we allemaal gaan doen. Nou, misschien kan die van Piet dat wel vertellen. Nou, nou. Uh, Ik heb geen idee. Uh, Schminken, de... tekenen, cadeautjes Pe pakken, schoen. pepernoten schoelen. Uh, pepernoten schoelen, pepernoten schoelen. Uh, wat gaan we niet doen? We gaan dansen voor Sinterklaas. Dans, ja, Het uh, van allemaal. Oh, wat leuk allemaal. Uh, pepernoten schoelen, <laughs> dat lijkt me moeilijk. Ja, lijkt uh, pepernoten schoelen lijkt jou moeilijk, Albert. Ja, lijkt mij ja. heel ja. moeilijk. Ja, dat leek, mij ook, dat leek mij eerst ook wel moeilijk. Maar als je het vaker oefent, lukt het wel. Okay. Het, luk, lukt het met plakjes leverworst? Met plakjes leverworst, ja, dan niet. Oh, oké. Okay. Smerige boel wordt maar het wel. Maar ik hoor, heb even. misschien nog wel een vraag aan alle pieten. Ja? Kunnen jullie zingen? Nee. nee. nee. Ah, ja, nee. <laughs> maar, Wij willen een liedje om. horen. Wij willen een liedje horen. Ze willen echt een liedje horen, pieten? Ja. Zingen! De kindertjes zingen altijd voor ons. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m'n zontje, gooi wat in mijn laagje. dank u Sinterklaasje. Ja, applausje, ja, hey. mooi mooi. Prachtig, de pieten kunnen best goed mooi zingen, vind ik. Dank u Ja, ze kunnen, ze kunnen mooi zingen hoor. Als jullie horen hebben, we er weer heel goed in zitten. Dat is waarschijnlijk allemaal van de voice of Spanje. We gaan ja, de, de voice van Spanje. of Spanje, ja, van Spanje De voice of Spanje. <laughs> Hoe laat begint het feest? Twee uur? laat begint het feest? Twee uur. Twee uur, ja, Twee uur hoor. Ik. Twee, Twee uur. uur. Dat, is, oh, okay. dat is acht uur bij elkaar, is dat niet laat? Nee. Nou, de stemming zit er goed in, hebben jullie Pieter. Ja, dat is gezellig hoor. Hey, hey, hey. Ja, dat oh. wordt een groot feest. Dat wordt een groot feest. Voort, zegt het voort. Hey, hey. Maar Rob en met jan Ja. En Willem. En Willem. Met. En Willem. Dus, dus ik ga jullie helaas verlaten. Oh. Ja. Oh, nee. Maar ah, Wij je niet getrapt Volgend jaar ben ik gewoon zelf blij voor jullie. We hebben je radio, radio Piet. Piet. Nou, Radio Piet, hartelijk bedankt voor alle, dames, alle luisteraars en kijkers van CFM. En uh, ik zou zeggen, veel plezier vanmiddag en uh, tot volgend jaar, hè. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Doei. zwaaien. We zwaaien hem even uit, hè. Ja. ja, ja. Dat was onze radiopiets. Wat een fijne vind is het ook, he. oh, geweldig, hè. geweldig. Het, het is wel een grapjas. Ja, zeker een grapjas. He? Want, ja. want hij, hij zet Sinterklaas nee waar die man nog nooit geweest is. Nee, nee, nee, ik kan nee, het niet goed gehoor hebben, het Ik ga de herhaling wel even terugluisteren. Ja, ja, ja. ja. ik dacht van nou, dat is Sinterklaas al vast nog nooit geweest. Nee, tuurlijk niet. En ik zit wel achter de schermen, maar niet overal natuurlijk. Nee, nee, nee. Ik <laughs> zou hey, even een, een stukje cabaret gaan doen. Hey, dat is leuk. Voor, voor de grotere kleine kinderen. Ja, grote, grote kleine voor de kinderen. de Grote kleine kinderen. Ja, ja, lijkt me leuk, spannend. Ja? Van wie is dat? Ja, van uh, Ton Hermans. Oh, nou, oh. nou, graag. Gaan luisteren. Nou, we gaan luisteren naar Ton Hermans. Uit 1974. Oh ja. Nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus.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 Kom, in Spanje zijn die gek. Ja. Yeah. Met mijn spreijom kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Toen zag ik meteen Had de meid erop en een stuk of acht neuten.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 zodat je elkaar vol te spuren. Geweldig, is deze. Jo, de Toon Hermans, de, de one-man-show uit 1974 alweer. Zo, zijn we ja. weer een beetje bijgekomen. We naderen de klok van twee uur. Ja. En uh, dan begint het feest in de Korverhal. En uh, nou de kindjes thuis natuurlijk ook uh, feest, hè? Schoenen, schoenen uitzoeken, vooral grote schoenen. Is wel Ik zou zeggen, pak de schoenen van papa of mama. Maart 44, gaan de boel in. Dat ja. doe ik ook namelijk altijd. Ik Belde heb zelf, die... zelf maat 38, maar ja, dat zit toch niet. Oh, okay. ik heb jij van die kleine pootjes? Ja, maar komt, ik heb uh, altijd bij het uh, Nationaal Ballet gezeten. oh ja, dat, dat vind ik echt iets ja. voor jou. Nee, dat is echt wat voor jou, ja. Ja, ik heb meer moeite met de schoentjes als met het rokje, zeg maar. Nou ja. Het past er geen voor beiden. ja En het was natuurlijk geen gezicht? Nee, hou op, schei uit. Schij maar goed, uit. twee uur. Uh, korval, groot feest. Ja. En uh, ja, het is buiten nog steeds een beetje grauw. Ze gaan lekker naar binnen, lekker warm. Lekker warm, lekker, lekker naar de karrel, warm, De warme chocolademelk. Ja, met slagroom. Met, met vel. Met wat? Met een koninklijk vel erop. Een koninklijk vel. Koninklijk ja, vel ja, nee, dat is een andere conferentie. Ja. Ja, je, je haalt alles <laughs> door elkaar. Ja, ja, ja, maar, maar ik wil toch nog even, eventjes zeggen, jongens. Uh, uh, ja. De twee uur, de lange twee uur uh, dat wij dus, uh, de uitzending hebben gedaan... hebben wij uh, een, be, een bezoeker gehad, een, een bekijker... En die houdt ons nauwlettend in de gaten. En dan kom ik er even weer terug op hem. Nik uit Niek. Wilnis. Niek uit Wilnis, ja. Ja, oh, ja. ja, ja nee, oh, Niek. Ja, ik, ik zou zeggen, Niek, als je nu kijkt, we gaan nu naar je zwaaien. Nou, Niek. Ja, Niek. Hey, Niek. Helemaal goed. Niek is de man. Oké, okay, nou, ja. ook voor Niek een hele fijne Sinterklaas. Dat huh? gaat helemaal goed komen. Dat komt helemaal ja. goed. Ja, zeker. En, uh, de... Pakjes pakjesavond en uh, pakjes uitpakken, dat geweldig. Nou, moet er wel schoen zetten, hè Willem? Ja, maar uh -huh. niet bij die ene kachel, want ik denk het Ja, dat is waar. Wat die schoen of die kachel? Oh, die kachel ook trouwens. Ja, die <lacht> kachel ook. <lacht> Goed. Nou, de radio Piet, de, de, de film Piet was er ook. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dus uh, Mochten ze uh, nog meeluisteren? Ik een beetje ZFM TV, iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12. Ja. Samengesteld door onze collega Roel van het Hof. Nou, hoop ik niet dat wij ook gefilmd zijn, want dan moet ik weer achter de nou, schermen duiken. Ik ga, ik ga wel kijken of ik jou zie. Ja? Ja. ja. Ik ga, wel, wel, ik, ik, ga ik achter de tv kijken natuurlijk. Nou, ik ben heel makkelijk herkenbaar. Ik ben 1,94 meter lang en herkenbaar aan een rode roos. Oh, nou. Als je dat ziet, dan. Uh, ja, ja, goed. Uh, ik ga kijken, ik ga zeker kijken. Ja, maar zeker. maar, maar no. jullie, jullie gaan na twee uur verder met jullie programma. Heb ik We gaan gewoon beginnen. Ja. Ja, net alsof ja. er niks gebeurd is. Ja, ik kruip straks uh, na twee uur weer achter mijn scherm. Ja. En uh, ik moet toch Sinterklaas een beetje begeleiden en zo, want uh, zolang hij in Zandvoort is. Uh, ja, dat ja, doe je goed. Uh, hey, een beetje ja, op hem ja, passen, ja, zeg maar. Goed. Hartstikke goed. Want jij ja. uh, kan die steun van jou wel gebruiken, denk ik. Ja, ja maar één ding vind ik toch wel, wel uh, betreurenswaardig. Er is nog steeds geen foto binnen van de diva Piet. Nee, nou, hè? dat houden we te goed. Mm. De diva Piet. Ik hoop het. Ik, ik hoop, hoop het. het. Goed zo. Goed. Oké, okay, nou Willem, Albert Jan, dank. Rob, ook bedankt. En wij zijn er zo. weer. Ja. Luister ja, op, op de kijkers van het Sinterklaasjournaal van uw lokale zender ZFM. En tot, tot volgende Doe, hoor. Doei, doei. Later.